Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een bomaanslag in de Afghaanse provincie Takhar zijn zeker 15 mensen gedood. Het gebeurde op een campagnebijeenkomst. De daders hadden het vermoedelijk gemunt op een vrouwelijke parlementskandidaat die daar zou spreken. De aanslag met een motorfiets vond plaats voordat de vrouw arriveerde. Vorige week werd bij een eveneens politiek gemotiveerde aanslag een verkiezingskandidaat gedood in de provincie Helmand. Volgende week zijn in Afghanistan parlementsverkiezingen. Het regent deze week warmterecords en ook vandaag is daarop geen uitzondering. In de beeld is het inmiddels warmer dan 25 graden. En dat is een verbetering van het oude record uit 1990 van 23,6 graden. Daarnaast is het nog nooit sinds de metingen in 1901 begonnen... zo laat in oktober nog zomers warm geweest. Zomerse dagen in oktober zijn sowieso zeldzaam. De afgelopen 100 jaar is dat maar zes keer voorgekomen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft landen opgeroepen... om hun schulden te beperken en samen te werken. Dat moet leiden tot een duurzame economische groei... waarvan iedereen profiteert. Het IMF hield de afgelopen dagen in Indonesië zijn jaarvergadering... Die werd overschaduwd door de onrust op de beurzen en de handelsoorlog tussen de VS en China. De spanningen dreigen de economische groei aan te tasten. Door de risico's voor de wereldeconomie heeft het IMF landen opgeroepen om te deescaleren en samen te werken. Ook moeten landen ervoor zorgen dat de hoogte van hun schuld hanteerbaar is. In een weiland bij Onstwedde, niet ver van Stadskanaal... is aan het begin van de middag een ultralight vliegtuigje neergestort. Daarbij is de enige inzittende zwaar gewond geraakt. Na de crash vloog het toestel in brand, die kon snel worden geblust. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Het weer. Veel zon bij maxima tussen 23 en lokaal 27 graden. Morgen geregeld zon en op veel plaatsen droog. Alleen in het westen neemt in de middag en avond de bewolking toe... en vallen later enkele buien. Het wordt morgen 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is De Bakker van de ANWB. Vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Blarikum, 5 kilometer. Vertraging ongeveer 10 minuten...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 Het zeven minuten over drie. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Met een zonnige warme dag hier in Zandvoort. Op dit moment graad uh, of 24, 25. Dus uh, de records zijn uh, inmiddels uit de boeken. En we hebben de warmste uh, dag te pakken. Ja, er staat trouwens op internet staat, uh, dus dat het plaatselijk bewolkt is. Dat is dus niet zo. Het is hier een stralend blauwe lucht. En uh, dat heeft ook uh, gevolgen voor het autoverkeer richting Zandvoort.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 op de Zuidboulevard. Ja. We zitten zeker achter een viskar. <laughs> maar goed, wat gaan we doen in de tweede uur? Uh, we hebben nog wat lokale nieuwtjes... Uh, voor iedereen. Uh, aan tafel is inmiddels al, al aangeschoven. We gaan hem zo interviewen. Louis van der Meijen die gaat iets vertellen over het biljarten... in Laurel en Hardy. We hebben de evenementagenda en uh, nog een aantal lokale nieuwtjes. Oké, okay, wordt weer een gezellig uurtje. zandvoort op zaterdag. Eerst gaan we lekker naar het strand. Net als de honden vorige week. Hè? Oh, Wat een actie was dat.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 Dat ben je niet. En uh, ja, ja, ja, ja, en scheidsrechts ze op Ik dacht dat het alleen de shirtjes waren, maar dat de sokken zo belangrijk waren, dat had ik dat begrepen. Nou wel? want als, als je zeg maar een of een, een ziet, en je kan niet... En de sokken lijken te veel op elkaar. Oh, steek dat erachter. Ja, moesten moest even dekking zoeken. Want, en, uh, maar goed, dat was de reden dat we later begonnen. Het is een uh, gelijk opgaande wedstrijd waar wordt wat meer in balbezit is dan ORC... En enkele kansen meer hadden, maar geen 8, zou 100% kansen. Er wordt er nu dan ook slordig gespeeld en met de kans omgaan. En uh, nou ja, uh, het, is, het is een veel leukere wedstrijd dan dat ik die vorige week zag bij uh, op het voetbal aan de uh, Duitsers. Ja, dat eindigt in een niet zo goed uh, resultaat. 4-3 had ik begrepen. Ja. ja. En uh, dan was de eerste helft uh, het team nog niet helemaal wakker. En pas in de tweede helft gingen ze dus echt spelen, begreep ik. Ja, alleen hebben we niet gehaald. Nee, 4-3. Dat is uh, ja, alle, alle drie oh. punten in de tweede helft. Maar de tegenstander nee. ook nog eentje, toen werd het 4-3. En... Hé, hey, Son, is het uh, team van het vandaag helemaal compleet? Nou, vrijwel. Als ik zie wat erin staat... Het is natuurlijk versterkt. De, de, de, de, het kan natuurlijk, dat mag niet meer dan elf man in het vel zitten. Anders doet hij dat graag. Kun je vast aanvoegen, die fliktte gewoon. En met zaal voor als de andere wat zwakker was, dan zet hij een rustige spelet erbij. Maar goed, dat kan hij niet. Uh, maar wat er in het veld staat, ja dan denk ik bijna wel de, de sterkste opstelling dat hij die heeft staan. En hij heeft gelukkig nog keuze en uh, weinig plezures vergeet ik. Snijs van Kasten mee. Jeurman speelt mee, Kasten uh, Slies. Uh, uh, Milan Berk Belenkamp, Jesse de Haan. Uh, ja, uh, volgens mij, ja, ja, ja, hard oh, Het een mooie aanval van Naaital Berg. Het uh, doet werkelijk alles eraan om de bal vasthouden en naar voren te krijgen. Maar goed, de tegenstander laat zich niet zomaar hier op weg spelen.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 Tussen 7 en 9 hoor je weer de 40 hits uit Europa in de Eurobreakdown. En ook deze dame kom je daarin weer tegen met de nieuwe single Electricity. Dat was Dua Lipa. Ja, we hebben hem vanmiddag in de studio, Louis van der Meij. Goedemiddag, Louis. Ja, goedemiddag, heren. Ja, het kost even wat geld, maar dat hebben we je uiteindelijk in de studio. Ja, het was alweer een zware avond, maar ik ben er. Fit, Zo is dat. fit en wel. Zou je de microfoon iets dichterbij willen halen?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 8 uur. Allebei de avonden beginnen het om 8 uur. En dan hebben we zondag als afsluiter. Van 5 tot 8 hebben we Lady Mix. Dat is Maxime Eijgorsen. Die gaat uh, onwijs lekkere plaatjes draaien. En daarna gaan we natuurlijk kijken naar de Kramperie van Amerika. Want uh, dat is uh, om 8, 10 over 8 volgende week. Dus het we, is een heel, uh, ja, een heel leuk weekend, denk ik. Nou, dat gaat een heel mooi weekend worden. En dan binnenkort nog zo'n mooi weekend. Ja. Of maar, eigenlijk een dag, hè? Eén dag is het. Dat is één dag. En dat is... Uh,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 Met een hele mooie paas naar Nijtsel, Christine, die helemaal alleen voor de goal de keeper uitkwam. En vervolgens uh, de 1-0 maakt. Dus we staan uh, terecht ook. We, we liepen een beetje te klooien, maar terecht we met 1-0 voor. Dankjewel, John. En uh, we moeten zo doorgaan. Hè? Ja, dan uh, wordt het dus misschien... Op daar het volgende uh, doelpunt. Helemaal goed. Daar uh, in Amsterdam, OSV SV Sanford op dit moment 0 tegen 1. Ze kunnen het dus wel.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 Ah, oké. Okay. Ik sta altijd bij het spel en uh, ik moet zorgen dat die mensen een, een leuke, het een spelletje leuk uh, doen. En een beetje eerlijk natuurlijk, hè. Want uh, ja, het is natuurlijk ook een wedstrijdje. Maar Cor, het is al 13 jaar hè, en jij, heb, jij kent het helemaal niet. Je hebt altijd maar een eindkroeg. Hoe is dat nou Vroeger nou nou Ik die doet gewoon oh, ik niet mee. Hè. Die heeft altijd meegedaan ook. Ah, dat ben ik altijd ben ik niet geweest. <lacht> altijd offshore geweest op een uh, booreiland, een uh, werkschip, uh, weet ik veel waar, Helgeland. <lacht> ja, nou, maar je goed, kan je in ieder uh, geval uh, nu opgeven...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 Toen hoorde ik de jeugd, hoorde ik deze plaats. Ja, je, je, je houdt het niet voor mogelijk. Deze songs echt. Hè. Mannetjes van een paar jaar oud. Die ging je deze plaats Mama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 It's not so bad. It's a nicer place. I shut up your face. That's my mom. Hello everybody. That's out there on the radio and the TV land. Did you know I had to pick biggest hit The song in Italy with the it, this? Shut up your face. I sing a this song. All of my fans applaud. They clap in their hands. to make me feel so good. You ought to learn a this song. It's real simple. See, I sing. What's the matter, you? You sing. Hey.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 Ja, en dat je dan deze plaat hoort zingen door die kleine jongetjes daar. Die lekker aan het sporten zijn op het veldje naast Marcel Schorl. Deze van, even kijken, hoe heet hij Joe Dolcher. En Shut Up In Your Face. En onze eigen Frank Paardenkoper, oftewel Dingetje, heeft daar nog een paradie op gemaakt. Moesten we wel terug naar 1981 voor Houd Toch Die Koppen. Nou, we gaan naar John terug en die houdt uiteraard niet zijn hoofd. Maar ja, die heeft wel een doelpunt op dit moment... Oh. Hallo? Sean. Hm. Met Sean Lemmons. Ja, daar ben je. Ik ben nog steeds bij ROV. En, uh, de OV. En de stad is 1-1 inmiddels. Uh, ik denk een minuut of 7 na. Hij gaat er gelukkig net over na. Anders was het 2-1 achter. Ja. Maar stond voor stond een beetje terug.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 Wij hopen het ook, want ze moeten echt nu drie punten gaan pakken. Ja, we zijn rond tien voor uh, drie begonnen met de wedstrijd. Hoe lang hebben ze nou nog te spelen? Uh, van de eerste helft. Even kijken, hoe laat leven we nu? Het is uh, bijna vijf over half uh, vier. Ja, hooguit. Hooguit tien minuten. Geen blessure tijd. Oh. <laughs> nee, Oké, okay. okay, nou we komen straks weer bij je terug, John. Dan laten we hopen ja. dat de SCO de wedstrijd vandaag gewoon gaat winnen. Daar in Amsterdam. Dat zou mooi zijn. Daarom. Oké, okay, je hoort me straks weer uit. Dankjewel, tot zometeen. Tot zo.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 Want dat zijn nog maar de enige feest met biljarts. En bij Lauwe Hardy zijn er gewoon drie teams die aan die competitie meedoen. Dus ja, de Ron heeft daar een heel druk programma mee met het biljart. Het biljart zit ook gewoon weer in de lift. Om even een klein voorbeeldje te nemen. Bij Lauwe Hardy wordt er gewoon elke avond competitie gespeeld. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dat is hartstikke leuk. En ook even kijken, er zijn verschillende teams die...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 En daar staan er ook twee grote driebandentafels. En het is gewoon... Eens, uh, ja, dat is mega groot. Uh, dat is gewoon zo mooi. Dat loopt zo mooi. Als je hoeft maar een bal aan tik te geven met je keu... en het gaat gewoon in de ronde. Dat, uh, ja, dat is gewoon heel mooi. Maar ik heb ook nog wat anders. Uh, we, hebben, wel. we hebben ook... Uh, bij Lala Hardy... Uh, het weekend van 16 uh, tot en met 18 november... ons jaarlijks 15 over rood koppeltoernooi. En, uh, nou...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 En dat was de hit van Dean Lewis en Be All Right. Ja, we zeiden het aan het begin van dit programma al even, even na twee uur. We gaan drukken drie uur tegemoet. En dat merk je nu ook weer, want de evenementagenda... we hebben om half vier gemist. Maar we hebben eindelijk een plekje voor de evenementagenda. Cor.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 Nee, dat loopt allemaal heel goed af. Het was even een aanval vanuit OSC voor de goal van de Jongen van Kerkman. Maar ja, die staat zijn mannetje wel. Nee, we zijn inmiddels nu dus in de tweede helft. 1-1 nog steeds op het scorebord. Ja, helaas. Het is niet anders. En Santos zal echt vandaag de drie punten moeten gaan pakken. Willen ze... Gaan? Ja, ja, ja. Jesse ja. yes, gaat... Nee... Helaas. Nee, ik zag een kleine aanval erin zitten met een ja, richting goal. Oké, okay, nou willen ze nog een beetje meedoen met de competitie in deze tweede klasse... dan moet gewoon vandaag SV Stalvoort gaan winnen. Ja, absoluut. Als we dat niet doen, dan, uh, ja, dan, uh, dan gaan ze een zware periode. Dankjewel, Sean. En zometeen in het de derde en laatste van dit programma komen we bij Sean terug. Tears remember someday. It'll all be over One day we're gonna get so high